De stille tocht begint om 5 uur bij de school van het slachtoffer. Op het digitale condoliënseregister van de gemeente Urk hebben honderden mensen hun medeleven betuigd. In Sprangkapelle is de eigenaar van een kraakpand gisteren met een vorkheftruk op de voordeur ingereden. De deur en de muur eromheen werden vernield. De krakers zeggen dat ze in de woonkamer waren toen er op de deur werd ingereden, maar de eigenaar zegt dat ze in de tuin waren. Volgens de eigenaar zou het pand op termijn toch gesloopt worden. De krakers besloten na het incident hun spullen te pakken. Ze zaten pas sinds gisteren nacht in het pand. De buurtbewoners... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Gert Glued met het NOS-journaal. De Sri Lankaanse regering zegt dat de Tamils voor 1 december de vluchtelingenkampen mogen verlaten. De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen... Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internet hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het Noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer in het Midden- en Oosten is nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon. Later vandaag neemt de bewolking weer toe en wordt de wind krachtiger. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Net nu in Zandvoortse Zaken. I have one thing to say: you better work. This is CFM Radio and I speak vandaag with Joost Brand. Joost Brand uh, is from uh, Stichting Quattro BT. Zeg ik dat goed, right, Joost? Nou <laughs> ja, <laughs> <laughs> yeah, yeah, Stichting, ik noem het <laughs> zelf geen Stichting. Het okay. is een yeah, uh, bedrijfje eigenlijk. We mm -hmm. geven conditietraining op het strand, okay. in de duinen en op de boulevard in Zandvoort. En hoe lang doen jullie dat al? Is dat iets nieuws?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 Quatro van vier, we zijn met z'n vieren en uh, uh, B.T. is dan van uh, onze achternamen. Uh, dus Brandt, Broksterman, Boks en, uh, en Teeuwe, dat is de T zeg maar. Oh, oké, okay. ja, ja. dat is het geheim. Ja, ja. En uh, hoe zijn jullie zo daarop gekomen om met z'n vieren dit te gaan doen? Nou, we hebben, we hebben elkaar leren kennen op het uh, Sancta Maria in Haarlem, de middelbare school daar. En uh, sinds uh, de tweede of derde kennen we elkaar.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 To look good Way of me. Bodies in the cemetery. Bodies in the Bodhi tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery.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 ja, dit is mijn grens, dan stop je. Ja. En uh, we, ik denk dat daar mensen veel plezier aan uh, kunnen beleven. Maar ook uh, uh, tijdens de training proberen we de oefening ook het zo leuk mogelijk te maken. Hm. Soms een competitietje hier en daar, ja. dat vinden hm. mensen vaak leuk. En, uh, nou ja, en soms ook niet, want het moet uh, het ja. wel leuk blijven. Ja, precies. Ja. <laughs>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 Mike die uh, gaat vandaag gewoon even één op één met, uh, met jou aan de slag. Oh ja, dus ja. Uh, jullie zijn heel flexibel, ook ja. omdat je met Sophia ja. aan het trainen bent. En natuurlijk. ja, ja, dat maakt het ook wel wat prettig. Ja. En voor welke leeftijdscategorie is het? Jullie zijn heel jong, nog onder de 25, begrijp ik zo? Je? Ja, we zijn. Uh...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 Brand. Joost Brand uh, is uh, ook actief op het strand met sporten, samen met zijn vrienden. En uh, hoe heet het bedrijf? Uh, BT heet ons bedrijf, uh, we geven conditietrainingen. Uh, ja, op het strand inderdaad, Strandduinen en in boulevard En Zandvoort. En uh, hoe zijn jullie dat bedrijf gestart? Moest je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Hoe heb je dat allemaal praktisch uh, gedaan?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 En jullie staan ook op de website? Hoe, he, hoe noemt de website? Uh, de website is uh, www.quattrobt.nl Dus uh, quadro van 4 en, uh, en bt daarachter.nl. Misschien kan je ook nog even het telefoonnummer noemen? Ja. Onze PR-man, dat is Jure? Ja, onze, onze PR-man inderdaad is Jure Boks. Uh, uh, hij neemt uh, voor onze telefoon op. Uh, onze telefoonnummer is 06 7486.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 Waaronder Runnerswild halen En dat, is, uh, dat was toch wel mijn favoriet ook. Ja. En uh, nou, die is het geworden. Dus uh, die, uh, die, die heeft voor ons uh, outfits uh, geregeld. Zeg maar. Dus we hebben oh, nu hele mooie, wow. hele mooie outfits met uh, Runnerswild en Quattro B.T. daarop. En uh, nou, verder uh, komen er ook binnenkort regenterende eschers. Dus uh, als ja. mensen ja. al zien, zien <laughs> ze allemaal uh, gele kuikens uh, voorbij uh, rennen. En uh, nou ja, zo, uh, zo uh, regelen zij ook voor ons af en toe... Uh, uh, hartslagmeter, hartslagmeters voor van uh, ja, Polar en daar kunnen we dan mooi ja. mee trainen, want daar kan je ontzettend veel mee doen. Nou dus, oftewel, uh, Runners World creëert voor ons heel veel mogelijkheden. Ja, ja. dus dat is wel heel uh, ja, en, en uh, de mensen die bij ons trainen krijgen 10% korting in de winkel. Dus dat is ja, nou dat scheelt wel dat scheelt wel naar op als je een nieuwe hardloopschoen koopt. Ja, natuurlijk. die je absoluut daar dat moet en en kopen, en en want het is echt een ja. hele goede winkel. Ja.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 En je over een sportclub? Ja, we zijn er nu uh, mee bezig om uh, alle jeugdleden uh, en in ieder geval en, en selectiespelers van uh, de Zandvoortse tennisclub uh, te benaderen om uh, bij ons loopscholing uh, te komen volgen. Veel van, uh, van, die, uh, van die spelers, uh, hockey of voetballen, er ook nog naast. Dus vaak uh, schort het niet aan het uithoudingsvermogen. Hey. Maar, uh, maar kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie. In, uh,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 Ja, dat is een hele, hele ingewikkelde vraag, want uh, we zijn nu, dus het idee is ongeveer een jaar. En uh, nou, we zijn nu sinds, sinds eind maart uh, echt training aan het geven. Uh, ja, en voor de rest uh, studeren we allemaal ook nog en zijn we ja. allemaal nog twintig uh, of onder de twintig. En uh, ja, misschien, misschien besluiten uh, een van ons of meerdere van ons over een paar jaar nog een, uh, een wereldreis te gaan maken. En, uh, ja. ja, en uh, daar willen we onszelf ook niet in beperken, dus... Uh, ja. Ik, ik zou niet durven zeggen hoe het er over vijf jaar uitziet. Een deel van mij zegt: ik hoop dat het groeit en dat, we, dat, het, uh, dat het lukt. Een ander deel van mij zegt: nou ja, nu is het leuk. We zien wel waar uh, wijze schipstrand. En uh, dat, dat, uh, dat hou ik voornamelijk aan. Want uh, ik, ik vind het heel leuk. Ik doe het met veel plezier. Maar uh, ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Volgens, voor nu, zoals nu, zijn we allemaal heel gemotiveerd. Ja, ja. we gaan nou gewoon door zoals het ja. gaat.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 Ingesteld. Ja. En die vinden het moeilijk om in een groep te trainen. Ja. Vooral, uh, want dan gaan ze vaak over een grens heen. Uh -huh. uh, of er dus een andere redenen waarom ze, ja. uh, waarom ze niet in een groep willen trainen. En juist dan uh, uh, zou diegene met een van ons uh, een uur hmm. gewoon één op één kunnen trainen. Uh, ja, dat, uh, dat zeker absoluut. Ja. En voor de rest tijdens de groepstraining uh, hebben we ook veel ruimte voor uh,